Goed, ik zit hier met uh, Naeem Willems van uh, Hotler Enterprises, waar uh, Altili een onderdeel van is. En uh, ja, uh, wie ben je? Wat is je achtergrond? Ik ben uh, Naeem Willems, eigenaar van Hotler Enterprises. Ik uh, kom officieel uit Nederland. En mijn achtergrond, ik heb, eigenlijk altijd, uh, ik heb me altijd verdiept in uh, metaaltechniek en eigenlijk altijd een klein beetje in, in computers en heel veel in auto's. Voornamelijk in, in auto's. En sinds 2016 ben ik me, uh, gaan verdiepen in crypto. En met crypto bedoel ik voornamelijk uh, bitcoin en verschillende soorten cryptomunten. Ja. Hoe, hoe is dat zo gegaan? Hoe ben je daarin uh, meer aanraking gekomen? In 2016 was ik begonnen met minen. En uh, ja, ik las hier en daar wat verhalen. En toen zat ik geloof ik ook nog een tijdje op school. Toen volgde ik uh, procestechniek. En dan had iemand het over uh, bitcoin minen. En hij had een miner staan. En toen dacht ik, van, ja, wat is dat nou? Bitcoin minen. En uh, ja, toen gaf hij mij wat meer informatie over uh, digitale munten. ja Dat vond ik toch wel interessant. En toen ben ik mezelf ook wat meer gaan verdiepen in minen. Ja, uh, alleen ik ging dan meestal tot het, uh, uh, tot het uiterste. Het was dan niet meer om, om zoveel mogelijk cryptomunten munten te, te minen. Maar gewoon te kijken wat de technologie erachter is. En dan ja, ging, ging de videokaarten bijvoorbeeld overklokken. Ja, ik ging dan voornamelijk uh, Ethereum minen. En dan kijken wat ik met zo'n machine kon doen. En ja, gewoon volledig overklokken en allerlei gekke dingen. En toen de hype begon in 2017, toen had ik besloten van... Uh, nou ja, weet je wat, we gaan wat meer minen. We gaan nu wat uh, officieel minen. En dan hadden we behoorlijk wat miners gekocht. En investeerders bij elkaar gehad om miners aan te schaffen. En toen zijn we gaan... Uh, ja, gaan minen. Zo ben ik in de crypto uh, verzeild geraakt. Ja. Oké, okay. ja, je, je noemde net al Hotler uh, Enterprise, maar wat uh, doet dat bedrijf van nou? Nou ja, we begonnen dus eigenlijk met, uh, met minen. Uh, en toen was het nog geen officieel bedrijf. En uh, net na de hype, dus ik geloof in januari 2018, toen zagen we verschillende ICO's voorbij komen. Dus uh, projecten die iets met crypto gingen doen. En dan uh, ja, kwam, je, kwam je heel vaak gekke dingen tegen. Weet je wel, dat, dat iemand een cryptomunt ging maken voor. Uh, ja, we hadden ook een heleboel uh, gekke en rare dingen. En toen hadden wij zoiets van, ja, dat kunnen wij veel beter. En toen zijn we een officieel bedrijf gestart... en zijn we een project gestart uh, genaamd uh, Credit. En het zou dan... Uh, in eerste instantie zou het een betaalsysteem gaan worden. En we zouden uh, de, de, uh, ja, het huidig spaarsysteem uh, met, met zegels... en wat je zeg maar spaart bij een supermarkt of bij een winkel... dat zouden wij gaan vervangen met, met digitale munten. Alleen, we hebben behoorlijk wat problemen gekregen in, in Nederland... ...wat betreft uh, yeah, ICO's, zeg maar. Mm. En we hadden het idee dat we het niet zouden gaan redden... ...als we ons alleen maar gingen focussen op betaalsystemen... ...of op spaarsystemen. Want mm. het is namelijk zo. Iedereen claimt natuurlijk dat ze het snelste uh, betaalsysteem hebben... ...of dat ze... Uh, um, ja, een supersnel netwerk hebben en ja, met alleen een betaalsysteem ga je niet redden in 2018 of 2019. Hmm. En daarom hebben we besloten om veel verder te gaan met credit. En ja, dan zijn we ons gaan focussen op uh, credit-KIC, smart contracts, uh, de Valkyrie deployer. En ja, we hebben een heel ecosysteem uh, gemaakt van, uh, van credit. En dat is waar we uh, voornamelijk mee bezig zijn, ja. Maar, ja. Wat is de houding eigenlijk van de Nederlandse overheid uh, ten opzichte van uh, dit soort dingen? Met crypto en uh, ICO's. Nou ja, toen ik eigenlijk in 2016 begon met, uh, met crypto, toen kon je op internet niet veel vinden. Of in ieder geval, de overheid bemoeide zich er niet veel mee met, met crypto of digitale munten. Hm. En dat was ook wel prima. Ik ben eigenlijk crypto ingegaan omdat ik ook uh, de vrijheid wou proeven. Ik hield er wel van om gewoon de vrijheid te proeven. Ja, net na de hype zeg maar, in, in januari 2018 zag je toch wel dat, dat de belastingdiensten mee gingen bemoeien... Uh, uh, verschillende instanties, AFM, en ze gingen uh, cryptobedrijven onderzoeken wat ze nou deden, hoe ze daar geld uit konden halen en of het wel legaal was allemaal. In 2018 had ze nou van, ja, je hoort vaak, heel vaak mensen zeggen van, uh, ja, bitcoin dat wordt vaak uh, geassocieerd met, met, ja, met de zwarte markt, met, met darknet markets. En en allerlei illegale dingen en met witwassen. Alleen, dat heb je ook met euro's. Er wordt veel meer uh, ja, geld witgewassen met, met euro's dan met bitcoin. En met bitcoin is dat minder dan 5%. Ik bedoel, bitcoin wordt ook voor, een voor andere dingen gebruikt. Alleen, ik had zoiets van: ik ga een verandering maken in 2018. Wat gaan we doen? We gaan een officieel bedrijf starten. Uh, we zoeken een, een, een goede accountantsbureau. Uh, we geven gewoon alles netjes op bij de Belastingdienst. En we doen een KIC voor alle onze investeerders. We doen alles netjes, zoals ja de Nederlandse overheid van ons zou mogen verwachten, en dat hebben wij dus gedaan. Alleen dat dat heeft ja voornamelijk tegen ons gewerkt. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk dat. Nou ja, een een voorbeeld bijvoorbeeld met uh, uh, Bitonic. Uh, Bitonic is een uh, um een soort van een bitcoin exchange. Je kunt daar je bitcoin uh, naartoe sturen en je krijgt er euro's voor terug en andersom ook. En toen ik daar in 2016 zaken mee deed, toen ging alles prima. Ik had ja, leuke contacten daar en ik kon gewoon mijn, uh, mijn geld uh, laten uitbetalen of mijn bitcoins laten uitbetalen. Ik kon prima bitcoins inkopen. En in 2018, midden 2018, kregen we eens hele rare berichten van... Ja, en waar komen je bitcoins vandaan? En kun je je handelshistorie laten zien? En uh, uh, een heleboel rare vragen. En toen wij dus zeg maar een, een miningproject hadden overgenomen. Toen hadden wij ook alles officieel op papier gezet. En ook een keer IC gedaan. En net op het moment dat wij wilden gaan starten met, met het minen en mining gaan aanschaffen. kregen wij een brief binnen van de AFM. En daarin werd vermeld dat wij al onze zaken moesten uh, stopzetten... ...als we niet wist, zeker wisten of we uh, uh, correct bezig waren. We moesten ineens alle gegevens van onze investeerders naar hen toe sturen... Uh, ...van mm. alle Nederlandse investeerders... Met, uh, uh, ...met daarin van hoeveel ze geïnvesteerd hadden, wie de, wat de namen zijn... ...of ze een KIC hebben gedaan, uh, noem maar op. Ja, op het einde van de brief stond natuurlijk van... ...als je niet meewerkt, dan, uh, uh, dan gingen ze ons een dwangsom opleggen. Dus ja, vervolgens hebben we alles stopgezet met, uh, met het miningproject. project Tijdelijk. En uh, ja, ze hebben dus een onderzoek gedaan van ongeveer twee maanden. En uiteindelijk zeiden ze van, uh, na twee maanden, ja, je kunt gewoon je ding doen. En het is prima zo. Er is niks aan de hand. Maar intussen in die twee maanden hebben we dus wel enorm veel verlies gehad. We moesten op de website in het groot neerzetten van uh, dat wij eigenlijk geen, uh, uh, geen Nederlandse investeerders meer mochten aannemen. Dus de investeerders hadden zoiets van, ja, wat is nou weer aan de hand? Dus die hebben het geld eruit gehaald. En ja, we, we gingen eigenlijk bijna fiet dankzij de AFM. Oh. En, en in januari toen, uh, toen werd mijn geld vastgehouden bij Bitonic dat was iets van 8000 euro uh, we hadden iets van uh, 8000 euro aan kosten bij, uh, bij een advocatenbureau en ik mm. had alleen nog maar bitcoins dus ja ik had wat bitcoins omgezet om, om een advocaat te betalen om het verhaal van AFM te betalen en vervolgens werd gewoon 8000 euro bij Bitonic vastgehouden en zeiden dus ze van ja laat maar zien waar de bitcoins vandaan komen anders kunnen wij niks voor je doen nou goed, mm. toen heb ik dus een dikke middelvinger opgestoken naar, uh, naar Bitonic en uh, heb ik besloten om ja, de boel te gaan veranderen. En toen ben ik naar uh, Zweden gegaan. En hoe ja. is je ervaring met de Zweedse overheid? Uh... Nou, dat is echt totaal anders. Maar heel simpel, als je bijvoorbeeld de Belastingdienst in Nederland opbelt. En je kunt tien keer bellen. Of je kunt zelfs honderd keer bellen. Je krijgt honderd verschillende mensen aan de lijn. Maar je krijgt ook honderd verschillende antwoorden. Ja. En in Zweden is het zo. Je kunt honderd keer bellen en honderd verschillende uh, mensen aan de lijn krijgen. Maar je krijgt maar één antwoord. En dat is gewoon het correcte antwoord. Iedereen weet waar hij mee bezig is. Uh, hoe, hoe je bitcoins moet opgeven bij de belastingdienst. Uh, waar je de informatie vandaan haalt. Uh, hoeveel belasting je betaalt. Alles is daar netjes en duidelijk omschreven. En bitcoin wordt, of ja eigenlijk alle cryptocurrencies, dat wordt in Zweden niet gezien als, een, als, een, ja, als iets illegaals of iets, uh, iets ja, zwarts eigenlijk. Want okay. um, Zweden loopt echt voorop uh, qua technologie. En ja, zij houden van innovatieve projecten. En alles wat met blockchain of met crypto te maken heeft, dat, uh, dat vinden zij super. Dat is best ja. wel raar, want in Nederland doet het voorkomen alsof zij een beetje de voorloper zijn in dat gebied. Ja, nou nee, ja goed, ja. Wij, wij hebben dus gemaakt dat dat, dat dat niet zo is. Nederland ja. doet zich daar inderdaad wel voor, maar dat, dat zijn ze dus absoluut niet. En zijn de regels in Zweden ook veel soepeler in verhouding met Nederland? Ja, dat wel, want we hebben verschillende projecten um, overgenomen. Eén daarvan is een handelsplatform. En ja, dat hoef je in Nederland natuurlijk niet te proberen, want dan, is het dus gewoon, dan willen ze echt alles weten over, over je klanten en hoeveel ze investeren, wie je klanten zijn. Ja. En ja, dat soort informatie proberen, proberen wij natuurlijk uh, privé te houden voor de, voor de klanten. Om, ja, gewoon, klanten hebben ook recht op privacy. Ja. En Zweden heeft gewoon zoiets van, ja, je mag gewoon lekker handelen, zolang je, maar je belasting, uh, uh, zolang je maar opgeeft hoeveel je verdient en belasting betaalt. En voor de rest willen ze gewoon dat je zelf bijhoudt wie je klanten zijn. En als je iets, on, ja, iets opmerkt wat, wat niet door de beuren kan of wat, wat niet normaal is. Mm -hmm. Grote transacties van vreemde personen of wat dan ook. Dat, dat willen ze dus wel dat je opgeeft. Maar het wordt niet, niet geforceerd. Ze beginnen niet meteen over dwangzommen of wat dan ook. En ja, ze laten gewoon je ding doen. En zijn heel erg soepel en, en flexibel. In ieder geval die informatie die je, uh, wat noemen ze een KYC? Know your customer. Mm -hmm. hoe, hoe sta jij daar tegenover? Kijk, in feite heb ik zoiets van, ik dat, um, ja kijk, als je bijvoorbeeld, we hebben het over digitale munten, maar wanneer is, wanneer is dat nou geld, snap je? Mm -hmm. Bij World of Warcraft bijvoorbeeld, je ja, in World of Warcraft, maar dan kun je ook digitale producten kopen. Alleen waarom wordt dat dan, waarom doe je daar geen KRC voor? je betaalt met Ideal of met een creditcard en je koopt digitale producten op, op World of Warcraft, maar dat geef je niet op bij de belastingdienst of wat dan ook en daar hoef je geen KRC voor te doen. Dus ik vind wel dat mensen uh, ja, de vrijheid mogen hebben om, om dingen te doen zonder KIC. Dus ook het veranderen van cryptomunten. Alleen ja, ergens vind ik het ook natuurlijk wel goed dat als, je, uh, dat als er grote uh, bedragen als die verhandeld worden, dat je in ieder geval wel weet waar het vandaan komt uh, en uh, waar het naartoe gaat. Dus ja, een KIC bij grote bedragen, dat vind ik op zich niet zo'n probleem. En, ja, het wordt niet gedwongen in Zweden. Het is gewoon dat je het zelf in de gaten moet houden. Dat je met de juiste mensen omgaat en dat het niet om, ja, om verkeerde dingen gaat. Vanaf welk bedrag heb je een KWC nodig bij, bij jouw beurs? Uh, op dit moment uh, nog helemaal uh, niks. Je kunt gewoon uh, handelen zoveel als je wilt. Uh, maar zo, uh, want het bedrijf is op dit moment nog in Hongkong geregistreerd. En Zodra oh, ja. we het naar Zweden halen, dan zal het vanaf 5 of 10 bitcoins zijn. Afhankelijk okay. van de waarde van de bitcoins, natuurlijk. Oké, okay, ja. Ja, ja, goed, jij hebt een beurs, uh, Altilli nou, ja. Mijn mensen die op vrijderadio.com komen, die zien wel eens uh, de, de reclamebanners van de Liberland merit en uh, de, de korte Yoshi-token en de Egel. E en dat is allemaal dan op uh, altilli.com Ja, klopt. Uh, ja, vertel daar eens wat over. Ja, ik kwam eigenlijk uh, met Josje in aanraking uh, met, uh, wat was dat nou, uh, met Liebeland Merit. En toen ik het ja, we krijgen natuurlijk heel vaak aanvragen op Altilly van, ja, willen jullie ons uh, listen? Uh, mm. willen jullie dat misschien gratis doen en mijn project is anders en dat is interessant. Daar proberen we wel naar te kijken, maar heel vaak is het niet interessant. Alleen, ja, de Lieveland Merit vond ik wel interessant. Dat ging dan over... Uh, ja, ik had me in ieder geval goed ingelezen op Wikipedia waar het over ging. Vervolgens ging ik meerdere vragen stellen aan Yoshi. En het project vond ik zelf zo interessant dat ik zoiets had van... Ja, daar ga ik voor. Daar ga ik wel iets voor doen. Dus ik heb ze gratis gelezen op, op Altilli. Vervolgens kreeg ik ook te horen van dat het de eerste SLP-token uh, zou zijn van, uh, van Bitcoin Cash. Hmm. Um, dat er nog niemand Bitcoin Cash Tokens had gelest. En daar wilden wij als eerste mee zijn. Dus ja, we hebben als eerste Bitcoin Cash SOP Tokens gelest. Maar uh, ja. kijk op die beurzen voor, voor de eventuele luisteraar die nog nooit uh, gehandeld heeft in, in, uh, in crypto. Mm -hmm. hoe, hoe gaat het in zijn werking? Nou, ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je, dat je iets van kennis hebt met, uh, met cryptomunten. Dat je eigen research kunt doen. Het uh, belangrijkste is dat je alles wat je op internet leest, uh, leest zeg maar, dat dat niet altijd hoeft te kloppen. Mm -hmm. Dus wat je het beste kunt doen is gewoon uh, groepen joinen. Bijvoorbeeld Nederlandse crypto groepen, En daar kijken naar of ja praten met mensen die, uh, die handelen in, uh, in bitcoins of andere cryptobunten. En dan natuurlijk ik niet luisteren naar mensen die zeggen, ja, koop dit of koop dat. Maar iemand die zich echt duidelijk, ja, die duidelijke informatie geeft. Aan en een daarvan is Dutch Crypto Talk. Mm -hmm. En uh, dat is een Telegram groep. En er zijn hartstikke leuke mensen en die, die praten met elkaar over crypto. En hoe je kunt handelen en hoe je wallets aanmaakt. En, en hoe je uh, alles weer omzet naar euro's. Mm -hmm. En ja, het zijn leuke mensen en daar zou ik mee beginnen. En vervolgens als je wilt handelen op Altilly, is... Um, ja, we zijn wel bezig met een handleiding om het makkelijker te maken voor mensen. Maar het is eigenlijk gewoon een feite een account aanmaken. Uh, je, hebt dan, je krijgt vervolgens dan een lijst met, uh, met coins waar je uit kunt kiezen. Uh -huh. uh, als je daar op klikt, dan kun je een wallet aanmaken en daar kun je je cryptomunten op laten storten en vervolgens kun je daarmee gaan handelen. De aantal raden is natuurlijk om een munt te kopen wanneer die eigenlijk nog in, in, in, in, niet zoveel waard is en dan verkopen wanneer die uh, gestegen is. Ja, precies. Maar, ja. Een beetje het logisch natuurlijk, maar uh, <laughs> ja, de gro ja. grote fout is natuurlijk dat mensen in de hype meegaan en ze zien hem omhoog gaan en denken meteen, oh hij gaat nog hoger en ja. dan ben je niet oh. zo slim bezig. Nee, precies. Dan, dan zou je het juist niet moeten doen, nee, nee. Nee, het belangrijkste is wel dat op het moment dat je de, de basis kent, dus ik zou in, om te beginnen zou ik voor de, uh, voor de beginners dan een, gewoon een, iets van bitcoins kopen, gewoon uh, kleine bedragen, en daarmee gewoon naar, uh, naar een beurs sturen en weer eruit halen en de basis leren kennen en vervolgens gaan verdiepen in, in crypto Wat ze doen, uh, wat, wat ze van plan zijn, uh, noem maar op, en daarop gaan uh, speculeren. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk dat je alleen maar uitgeeft wat je kan missen. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die, die hebben ergens een tientje verdiend of ze hebben één keer een euro verdiend. En vervolgens goo gooien ze een hele uh, spaarrekening erop. En dan kun je zo alles kwijtraken. Bitcoin is afgelopen maand is het weer een, ja, een beetje een opleving geweest, hè, naar de 8000 dollar gestegen. Ja. Verwacht je dat er uh, nog een nieuwe opleving komt, zoals in 2017? Ik, ik verwacht wel dat Bitcoin naar, um, ja ik noem maar wat, om, om een bedrag op te noemen dat het boven de 50.000 euro gaat. Mm -hmm. uh, of nog hoger. Maar het zal nooit meer in zo'n zo snelle uh, stijging gaan. Dus de hype die, die is er denk ik wel uit. Ik denk dat de markt ook helemaal uh, schoongeveegd is met, met, ja, met scambedrijven en uh, projecten die niks, uh, die niks opleveren. Dus ja, in feite is het wel goed geweest dat, dat, er zo uh, ja, dat de koers weer teruggezakt is. En de staartse bedrijven die hebben het overleefd. Ja. En dan, um, ja, ik denk wel dat, uh, dat de koers omhoog gaat. Het zal alleen niet meer zo snel gaan als in 2017. Dus dat het de ene keer van, ik noem maar wat, van 3000 dollar naar 20.000 dollar gaat. Dat zal denk ik ja. niet meer gebeuren. Maar wel langzaam, ja. Oké. Okay. Wat zijn jouw favoriete crypto projecten? Of coins? Ja, waar ik voornamelijk naar kijk is naar projecten die... Smart contracts hebben of een, een, een eigen. Uh... Nou, als je kijkt naar ARC bijvoorbeeld, daar kun je met meerdere talen op werken. Dus of je nou JavaScript kent, of uh, TypeScript of Python of wat dan ook. Hm. Uh, dan heb je bijvoorbeeld Nablio die heeft iets speciaals. Daar kun je met uh, tokens met metadata creëren. Dus eigenlijk uh, crypto-munten die een, die een eigen platform hebben waarbij je tokens op kunt bouwen. Daar, daar ga ik voornamelijk voor. Oké. Okay. Ja, ik heb zelf bijna niks van uh, andere crypto-coins behalve, behalve ARC Credit. Um, ja, en bitcoins natuurlijk. Maar um, ja, waar ik wel op focus is dat ik niet emotioneel gebonden raak aan een cryptomunt Dus als je eenmaal geïnvesteerd hebt en je leert leuke mensen daar kennen bij een, bij een crypto-groep, dat je dan ook bij die crypto blijft, ook al heb je verlies gemaakt. Dan, dan zou ik er meteen uitstappen. Mm -hmm. Dus echt uh, gewoon ja, projecten volgen die je die, ja, echt iets opleveren. Die iets belangrijks uh, doen en iets voor de toekomst betekenen. Dus ik volg eigenlijk niet meer de hype. Ah, Jij ja, noemde het trouwens nog uh, iets van mining day. Doe je ook iets aan uh, cloud mining? Nou ja, zoals ik al zei, we, we zijn dus wel een, een mining project uh, gestart. Mm -hmm. en, nou, het is eigenlijk een project dat we hebben overgenomen. Het project ging bijna um, failliet eigenlijk in, in 2018. Toen hebben wij het overgenomen. Toen gingen we zelf bijna failliet, dankzij de AFM. Maar ja, toen zijn we dus naar Zweden gegaan. En daar is de stroom een stuk goedkoper. En we zijn wat creatiever geworden met, met mining hardware. En we zijn inderdaad bezig met uh, FPGA mining. Wat wij wel hebben, is dat we uh, tokens aanbieden. Mm -hmm. uh, de tokens zijn uh, 150 euro waard. Mm -hmm. En dat wat wij minen, dat doen we dan verdelen onder de token holders. Ja, en van de tokens, dus het geld dat wij van de tokens krijgen, dat, uh, dat gaat dan weer terug in de hardware. Dus we kopen steeds meer hardware, dus hoe meer mensen investeren, hoe meer hardware wij kopen en hoe meer mensen een uitbetaling krijgen. Want cloud mining, dat is geloof ik op een contract van één jaar of twee jaar en dan ben je dus echt afhankelijk van de koers. Terwijl dat van ons wel echt lifetime is. Hebben we nog uh, projecten in de toekomst liggen waarvan je denkt van jongens, dit is uh, leuk, voor, uh, dit is interessant. Jazeker. <laughs> We hebben, we hebben ideeën zat, in ieder geval voor de, voor de komende tien jaar of uh, twintig jaar. Uh, waar we nu momenteel mee bezig zijn is, uh, we noemen het Aeronica uh, Engineering Project. Mm -hmm. En wat we daarmee doen is, zeg maar, wij willen de eerste forging node. Dus uh, de, een, een, een ja, hoe zeg je, in Nederlands. Dus ja, een forging node in ieder geval, een soort van een server. Waar, uh, waar de blockchain op draait, willen we de ruimte in uh, gaan brengen. Oké. Okay. Ja, en we willen eigenlijk een blockchain-netwerk in de ruimte gaan bouwen. O, joh Ja, dus dat is, uh, dat is één project. Dan is er een project in de... In Hoe de doe je dat? Met een, met een satelliet of ofzo? Of uh... ja, ja, ja, ja. Dus uh, okay. uh, de notie maken van een verbinding met een satelliet. En vervolgens uh, communiceert het weer met uh, een station op de grond. En uh, ja, de bedoeling is eigenlijk, kijk, omdat het natuurlijk in de ruimte is, is de latency weer heel erg hoog. Dus je kunt geen betalingssysteem, een snelle betalingssysteem maken. Het ja. zou theoretisch wel kunnen, maar daar, ja, daar kijken we niet naar. Wat wij van plan zijn, is om uh, zoveel mogelijk data in de ruimte op te slaan. Oké. Okay. Dat is wat wij uiteindelijk willen gaan doen, ja. oh dat is interessant, ja. Ja. Maar nee, dat, dat zijn we dus echt van plan om, uh, om de noodsruimte. Of verder ruimte te sturen. Ruimte oh, ja. in te sturen. <coughs> en verder is er een, een, uh, een zonnepanelenproject of een, een solo project, mm -hmm. wat wij uh, heel waarschijnlijk gaan overnemen. Dat, daar hoor ik over twee weken iets meer over. En de bedoeling is dan om met, uh, met zonnepanelen, ja, ons uh, miningproject te ondersteunen. Okay. En de mensen die geïnvesteerd hebben in, in de zonnepanelen, dat die het ja, geld krijgen uitgekeerd. Gekeerd, dus het profit van, van de zonnepanelen. Dus ja, het is geen cloud mining, maar in feite krijg je gewoon uh, de winst van, van zonnepanelen uitbetaald. Ja. Oké. Okay. Yeah. Ja, dus ja, we hebben van alles wat, maar uh, ja, <laughs> we blijven okay. niet wel bezig. Ja, ja nee, mooi. <laughs> Geweldig, ja. Ja. ja. Top, nou ja, goed, dankjewel. Um, nou, voor we afsluiten is er nog iets wat je aan het publiek wil uh, vertellen? Nee, nee, ja, gewoon doe altijd je eigen research en, uh, en uh, wees voorzichtig als je een, een crypto handelt. En voor oh. de rest, uh, ja, geef altijd alles netjes op bij belastingdienst. Okay, je praat wel tegen libertariërs, hè? Oh ja, als ik helemaal vergeten. Ja, sorry, ik kom niet... Nee. Nou, nee, goed hoor, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En ja, uh, ja dank je.